Kees Groot met het NOS-journaal. Minister De Jager praat de hele dag met Kamerleden over manieren om uit de impasse te komen rond de bezuinigingen. Hij heeft achter de schermen onder andere met de SP, GroenLinks en D66 gepraat. Het kabinet moet begin volgende week aan de Europese Commissie laten weten hoe Nederland het begrotingstekort naar beneden gaat brengen. Maar over de manier waarop dat moet gebeuren bestaat grote oneenigheid in de Kamer. Morgen is er een Kamerdebat. VVD en CDA willen dat het begrotingstekort volgend jaar al teruggaat naar 3%. Zoals het er nu naar uitziet is daarvoor geen meerderheid in de Kamer. De missionair minister Leers van Immigratie en Asiel gaat zich in Europa niet meer inzetten voor strengere eisen rond gezinsmigratie. Dat heeft hij gezegd in de Tweede Kamer. Het was vooral de PVV die aandrong op de hardere eisen. Volgens het kabinet zouden migranten die familie naar Europa willen halen minimaal 120% van het minimumloon moeten verdienen. Ook zou een leeftijdsgrens van 24 jaar moeten gelden... En alleen getrouwde partners zouden in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Nu het kabinet is gevallen, geeft Leers daar geen prioriteit meer aan. Het partijbestuur van het CDA wil dat de lijsttrekker wordt aangewezen via verkiezingen onder de leden. Dat melden ingewijden in Den Haag. Vanavond moet het officiële besluit vallen. Tot nu toe droeg het partijbestuur altijd één kandidaat voor, die dan later werd gekozen door het congres. Maar mede onder druk van regionale afdelingen komt het partijbestuur daarvan nu terug. Meest genoemde namen van kandidaten zijn die van de ministers Spies en van Bijsterveld, fractievoorzitter van Haarsma Buma en staatssecretaris Bleker. Ook minister De Jager wordt gezien als een belangrijke kandidaat, maar hij zelf heeft verschillende keren gezegd dat hij niet wil. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking en regen. Het wordt ongeveer 14 graden. Ook morgen is het nog wisselvallig. Vrijdag droger en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de AWB. In de Randstad staat er file op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Zoete Rijndijk en Leidschendam. 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht na een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met hun broodjes en hun uh, evenementjes en alles wat is meer zijn. En we gaan nu weer terug naar, ja, waarnaar eigenlijk. Welkom, welkom, welkom weer om bij de vinyljaren, dames en heren. Ik ben helemaal alleen, alleen, uh, wat heb je meer? Mike. Hé? Huh? Mike. Oh ja, Mike. Mike zit achter me, dames en heren. Die gaat lekker de plaatjes opzetten. En uh, ik ga lekker zelf schuiven. Dat vind ik nou wel eens leuk. Dat vind ik heerlijk. Echt, echt ouderwet. Even met DJ spelen, dat is gezellig. Wat gaan we vandaag doen? Nou, ik heb geen LP's meegenomen. Ja, eentje om te lachen. En voor de rest ga ik lekker singeltjes doen. Ja, daar heb ik gewoon weer de zin in. Lekker singeltjes, euh, lekker euh, oude, oude nummers enzo. en zo. Euh, en allemaal, dat is wel leuk om nog even te weten natuurlijk. Alle singeltjes die ik vandaag draai, komen allemaal uit de collectie van het Wapen van Zandvoort. Dus dat. Euh, ja, is er niet meer. Maar ik zei al, we gaan toch nog even een beetje die herinnering levend houden. door. Um, te draaien uit hun platencollectie die ik twee weken geleden kreeg. En daar ben ik heel blij mee, nog steeds. Dus uh, de singeltjes die je vandaag hoort, die komen allemaal uit die collectie. Even klein, uh, gewoon even nog even lekker nog slagje uh, als het ware. Uh, Maak is dus mijn technicus, zei ik ook, of tenminste uh, de, de grammofoonbediener En ik uh, ga zelf schuiven en kletsen en uh, plaatjes uitkiezen en weet ik het allemaal niet... Ik hoop dat u er een beetje plezier aan beleeft. En uh, we gaan vandaag één oude traditie herstellen. En dat is de cabaret -conference, conference direct na het nieuws van, een, uh, van uh, drie uur. Hé, hey, wat ik zeggen? niet. Direct na het nieuws van uh, drie uur gaan we dus die uh, conference doen en zo. En dat vinden wij natuurlijk leuk. Ik weet nog niet welke wordt, maar dat, dat hoort hem straks vanzelf. Laten we even van start gaan, vrienden. Met de eerste hit uit de tachtige jaren van Chris Ria. En uh, dat noemen we nou dit is getiteld Full Do You Think It's Over en daar gaat hij, hoop ik. Nou, die is niet helemaal goed geloof ik. Maar nou, de Tune draait nog, dus we wachten gewoon tot hij doet. Waarom horen we hem niet? Dat is het. Waarom horen wij hem niet? Oh, er wordt lachen. Rustig aan hoor, geen paniek. De kletsen zijn het wel vol. <lacht> ja, grammofoon is het niet. Dus ik weet niet wat daarvan de oorzaak is, maar hij doet het gewoon niet. Nee, nou, dan wachten we wachten gewoon rustig af tot hij het wel doet. Toch? Ja, wachten we wachten gewoon rustig aan tot hij het wel doet. Yeah. Heaven's a knife. Hmm. Another fairy cake perhaps, Major, or uh, a slice of warthog to flat. Black. En ik ben even gauw een cd laten gekik. Dat hoort wel niet in de vinyljaren, maar ja, onze grampenfoam doet het niet. Dus, ik weet niet wat er aan de hand is. En uh, ik ben ook geen technicus, dus uh, ik uh, weet niet hoe dat systeem zit. Dus, niks aan te doen. Maar, uh, nou ja, goed, ik heb even een cd-tje uitgezocht. Met, uh, en, dat uh, valt hier toevallig, ik denk, nou, dan pak ik die maar even. Rockstars Live heet het. En, uh, dat is wel een leuk cd hoor. Er stonden allemaal uh, leuke live opnamen op. En uh, wat u dus uh, net hoorde, en misschien op de achtergrond nog hoort brullen, uh, dat, uh, <laughs> dat is de Guess Who. En we gaan lekker verder naar het volgende nummer. Zometeen, meteen, als alles daar Ze hebben nogal moeite... Oh, ja, oké. Okay. Ik wou zeggen, ze hebben nogal moeite om een eind aan het nummer te vinden. Maar uh, de volgende opname die we gaan horen is van de Jimi Hendrix Experience. En uh, die gaan uh, live een nummer spelen dat uh, bekend is geworden van... Uh, van, Van de Cream. Ja, Van de Cream. Met Eric Clapton. Weet u nog. Twee concurrenten. Eigenlijk de mensen die streden om wie nou eigenlijk de beste gitarist in de wereld was. Of dat nou Hendrix was of Eric Clapton. Maar dat, nou ja, ik weet het allemaal niet. In ieder geval heet het The Sunshine of Your Love. Jimi Hendrix Experience. Uh, Jimi Hendrix Experience met een uh, instrumentale versie van het werkje Sunshine of Your Love van uh, The Cream. We zijn intussen nog steeds hard bezig om te drachten, het probleem op te lossen. En tot die tijd is het even een beetje improviseren, allemaal. Maar goed, dat uh, vinden we allemaal niet erg, natuurlijk. Want uh, ja, daar kun je per slot ook niks aan doen. Dit, Chicago! Ook een fantastische band, natuurlijk. U kent hem allemaal. Oorspronkelijk begonnen als Chicago Transit Authority. Een uh, lekkere band. En van hun draaien we ook een live versie. Want het, is een, het zijn allemaal live versies die op dit cd'tje staan. Uh, ja, ik zei het al mensen die misschien wat later ingeschakeld hebben. De doet het niet. Dus uh, we zijn uh, hard bezig en proberen in, helemaal in paniek om de zaak uh, draaiend te krijgen. Maar het uh, doet het nog niet. Dus heb ik maar even een cd'tje uit de kast gepikt. En uh, maar even kijken of dat werkt. <kwijnt> Chicago, 25 or 6 to 4. It's fun. lijkt gewoon een knopje ingedrukt te dus staan, wat we niet gezien hadden. Dus uh, we gaan nu gewoon uh, die cd gelijk uh, de nek omdraaien. En we gaan gelijk hebben we natuurlijk een lekkere single, single draaien. De single die we als eerste op plan hadden. Uh, Chris via en Full Do You Think It's Over. Hij mag. Ja, dat is lekker. Weer oude ouderwetse tikje. Ja, klinkt toch veel beter, hoor. Heerlijk, dat tikje erbij. Dat was een fantastische verhaal van Chris Ria. Dames en heren, en eindelijk... de cup doet het en wat was het nou... Gewoon één knopje wat we over het hoofd gezien hadden. Ja, dat soort dingen gebeuren natuurlijk. Ik ben nou helemaal ook geen technicus. Ik ben ook maar een eenvoudige uh, meneer die gewoon wat plaatjes aan elkaar kletst en zo. Maar goed, het is toch weer de vinyljaren. We hebben de cd gelijk weer uh, aan de kant gezet. En uh, het is gewoon weer vinyl. En we gaan uh, lekker door. Ik zei het al, de singeltjes. Ik draai singeltjes vandaag. En dat zijn allemaal singeltjes uit de collectie van Het Wapen van Zandvoort. Want ja, ik zei het, die collectie heb ik gekregen van. Dat vind ik ontzettend leuk. En uh, vandaar dat ik. Uh, vandaag is wat singeltjes uit die collectie daar. Volgende week doe, doe ik weer een paar LP's. Maar vandaag gaan we lekker op de singeltjes. En daar hou ik ook zo van, hè, die oude hits. Allemaal gezellig, nostalgie. De Hoe gaan we doen. Pete Townsend, John Entwistle. Uh, Roger Daltrey natuurlijk Ik weet niet of dit nummer al Kenny Jones meespeelt Of uh, misschien toch nog uh, die andere De Keith Moon in ieder geval het nummer heet You Better You Bet Je zijn de hoe Wie? Weet ik veel En al het gele The Roger Daltrey natuurlijk. En, uh, en uh, hoe heet ik weer? John Entwistle. Met uh, waarschijnlijk uh, wel Kenny Jones op drums. Dat Keith Moon al dood was. Helaas, helaas, helaas. Maar goed, de hoe. Het blijft altijd garant staan voor heerlijke muziek. We zijn weer bezig met uh, vinyl Ik hoop dat Jacques en José ook nog een beetje genieten van de plaat uit, uh, uit dat pand hiernaast. Wat helaas nu leeg is. Jammer, jammer, jammer, jammer. Goed, daar zullen we niet te veel bij stilstaan. We gaan gewoon lekker genieten van de muziek. Die daar uh, ook nog wel eens gedraaid werd. De hoe was dit dus met het fantastische Hugh better, you better, you bet en de volgende gaan we het tempootje ietsje naar beneden halen, dames en heren voor al die mensen die denken van oeh, wat is dat allemaal zo'n heftig begin, nou oké okay, we gaan een beetje slow down, zoals het heet we gaan even op de romantische tour en dat mag ook wel in deze tijd terwijl het intussen buiten weer giet van de regen daar word je ook niet helemaal goed van natuurlijk Ik Zandvoort is wel gasvrij, kom ik uit Beverwijk daar is geen zon, kom ik in Zandvoort, regent het nou ja Oké, okay, zullen we ook verder niet over zeuren. Um, we gaan verder met uh, de Commodores. Fantastisch nummer. Lionel Richie en zijn maten. En het nummer dat heet... Three times a lady. Oftewel, drie keer een dame. The moments I cherish with every beat of my heart to touch you, to hold you, to feel you, to need you. There's nothing to keep. Tranentrekker, geweldig mooi. Lionel Richie, samen met toen nog de Commodore Slater is hij daar gegaan natuurlijk. En is hij, is hij solo gegaan, om het zo maar eens te zeggen. Uh, waar, wie we even moeten bedanken, dames en heren, want dat was de man die het probleem oploste. Die zag het knopje, dat was natuurlijk onze Albert Jan. Nou, ja, graag gedaan, jongens. dat was onze Albert-Jan Die is helemaal door de regen Op zijn fiets hierheen gesprint Om dat ene knopje wat wij vergeten waren Of over het hoofd zagen Laat ik het zo zeggen, waard niet vergeten Maar, eh, nou ja, goed, in ieder geval En het is voor Albert-Jan natuurlijk ook wel een leuke uitzending dit Want het blijkt nu Dat het jouw oude singles zijn hè, ja. Die, ja. ja dat maakt het alleen maar leuker um, de Bee Gees gaan we doen. En het nummer heeft wel een beetje een toepasselijke titel. Natuurlijk in verband met de toestand waarin Robin Gip zich bevindt op dit moment. Hij is zwaar ziek. En volgens mij, hij lag in coma. Of was in ieder geval bewusteloos En hij is, hij is weer terug. Ja. Hij is weer terug. Maar goed, hij is in ieder geval ernstig ziek. Hij heeft een ernstige vorm van kanker. En vandaar dat we maar even de Bee Gees draaien. Want voor de familie Gip is deze hele toestand natuurlijk een tragedie. En vandaar. Dus maar het nummer 'Tragedy' draai. Right? Hier zijn de BGS als het ware, reeds. zo leuk natuurlijk om dat te zijn. Barry is straks nog de enige die over is, want Maurice Gip is al dood. En andere broer Andy is er ook al een hele tijd niet meer. En dus straks is Barry nog de enige Gip die over is van uh, het hele illustere gezelschap. De Bee Gees dus. En dat nummer, dat heet uh, Tragedy. We gaan intussen lekker door, dames en heren. want We hebben nog veel meer leuke muziek. Uh, ik pik st ik denk ik straks maar half uur bijpik. toch? <laughs> ja, Albert Jan zegt, mag. Nee, doe niet. Want... Uh, He? We halen wel door. Uh, volgende nummer is uit een film. Uh, die door veel mensen afgekraakt is. En uh, die ik eigenlijk zelf wel leuk vond. Maar dat komt natuurlijk. Omdat het een film was voor mijn idol Paul McCartney. Uh, dat is natuurlijk niet gering. Hij heeft een film gemaakt en eigenlijk was het best een hele leuke film. Het ging over een verhaal. Uh, Give My Regards to Broad Street heette de film. Uh, en het verhaal was dat, er een, uh, dat hij dus bezig was met een nieuwe plaat te maken. En dat de banden daarvan gestolen worden. En dat daar, daar gebeurde dus op een gegeven moment allemaal uh, mooie verwikkelingen. Leuke verwikkelingen. En aan het einde van de film komt die band natuurlijk net weer uh, boven water. Het leuke van die film was dat hij een aantal stukken van de Beatles en ook van Wings... Uh, uh, ja Een remake van gemaakt heeft Met andere muzikanten Zoals bijvoorbeeld Siri Love Songs Wat hij op de plaat met Wings deed Dat deed hij nu met de halve bezetting van Toto En dat was een geweldige toestand Maar er komt één mooie ballad voor Of meerdere trouwens, maar dit vind ik zelf persoonlijk Een hele mooie ballad Van Paul McCartney uit de film Give My Regards to Broad Street En het heet No More Lonely Nights Ik denk dat we hem even moeten omdraaien Want het is niet helemaal de goede versie ik denk, ik denk dat het nummer op twee kanten staat En de ene is een soort disco versie En de andere is de ballad En ik wil, gra ja, zie je wel. En ik wil graag de, de andere kant de mooie ballads hebben Dus we draaien het plaatje even gauw om Kan Mike ook niks aan doen Want het staat twee kanten hetzelfde nummer Ja, daar komt hij dan They flutter But another lonely night Might take forever We've only got each other to blame It's all the same enough To Broad Street. Oftewel de groeten aan uh, de Brede Straat. En, of Broodstraat kan je het ook noemen natuurlijk. Uh, getrokken dus uit die uh, beroemde film vandaan. Uh, Give my regards to Broad Street. En uh, dat was natuurlijk Paul McCartney. En als je Paul McCartney zegt. Zeg je natuurlijk ook John Lennon. Ja. Natuurlijk. Het moet wel een beetje gelijk verdeeld blijven. Vind je niet? John Lennon uh, bracht uh, na vijf jaar radio stilte. Of helemaal stilte mag je eigenlijk zeggen. Waarin hij... Alleen voor zijn kind zorgde en Joko de zaken deed. Uh, hij heeft vijf jaar, dus lang, vijf jaar lang dus geen muziek gemaakt. Uh, behalve dan thuis dat hij af en toe nog wel eens een bandje maakte. Maar geen cd's of lp's of wat dan ook. En toen kwam hij ineens een keer in 1980 kwam hij terug. Met de fantastische, althans voor een deel fantastische plaat Double Fantasy. Uh, als je de nummers van Joko Ono eraf gelaten had. Dan was het helemaal een fantastische plaat geweest. Maar ja, uh, het was nog steeds zo dat uh, ze dat allemaal samen deden. Dus moest je als je die LP kocht ook een aantal dingen van Joko verteren. Uh, gelukkig met een cd sla je dat makkelijk over. Uh, dus dat heb ik dan ook regelmatig gedaan. Uh, maar uh, we gaan wel eventjes uh, luisteren naar uh, de single die eigenlijk uitkwam. Van deze LP Double Fantasy, en u weet hoe het gegaan is, niet al te lang daarna, een paar maanden daarna, werd hij dus door die uh, godvergeten idioot Mark Chapman uh, doodgeschoten. En dat gebeurde niet eens zo lang daarna. Van de LP Double Fantasy van John Lennon draaien we dus uh, een nummer dat uitgekomen is als single. En dat heet Just Like Starting Over. Oh, I'll wait ah. somewhere Dat hem al uit. Dat was nog niet afgelopen, hoor. wel, ja. ja, nee, man. Dat was nog niet afgelopen. Maar nou goed, Maria, John Lennon en uh, Just Like Starting Over uh, van de LP Double Fantasy. Dus um, ik kijk even op de klok en dan zie ik dat we uh, nog maar eventjes uh, zo'n kleine minuut te gaan hebben. Dus uh, we gaan dit even draaien. Het is misschien wel een leuke. Ja, het is misschien wel een leuke om dit eens even te doen. Ja. Als besluit van het eerste uur. We zien u terug aan de andere kant van het nieuws. Tot zo. Eerst het NOS nieuws van 3... Drie...